Eén uur. Dit is van Liselon Thomassen met het de terreurdreiging... bij het Duitse muziekfestival Rock am Ring was loos alarm. Het festival gaat vanmiddag verder. Het festivalterrein werd gisteren ontruimd toen duidelijk was dat minstens één man een backstage pasje had waarvan de naam niet klopte met zijn echte naam. Omdat van hem bekend was dat hij contact had met radicale moslims werd besloten het terrein te ontruimen. Hij werd aangehouden samen met twee anderen. Nadat nou, was gebleken dat de drie er allemaal werkten maar de pasjes waren verwisseld zijn ze vrijgelaten. De SGP zal een minderheidskabinet niet steunen als dat op voor de partij gevoelige onderwerpen verkeerde stappen zet. In een gesprek met de NRC zegt partijleider van der Staaij dat hij nog helemaal niet toe is aan een steunbetuiging aan welk minderheidskabinet dan ook. Maar als D66 de ChristenUnie buitensluit ga ik niet zomaar zeggen oké okay, dan steunen wij wel een minderheidskabinet. De politie heeft nog geen idee waar het 14-jarige meisje Savannah Dekker uit schoten is. Ze wordt sinds donderdag vermist. We hebben gisteren met mensen gesproken om te achterhalen wat voor meisje Savannah is, zegt een woordvoerder van de politie. Voor vandaag staan er volgens de woordvoerder geen grote zoekacties gepland.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 Het weer vooral in het oosten en noordoosten een bui, mogelijk met onweer. In het westen droog en ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Langs de oostgrens is een bui mogelijk. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 het of dat album soms kon spreken Weet je nog wel, oudje Er was er ook één met matrozenpak bij En die leek precies op een jeugdkiek van mij Weet je nog wel, oudje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 In, uh, dat was in 1970 je. De Nederlandse zanger Ronnie Tauber nam het lied ongewijzigd op in 1971. En het werd meteen een hit in, uh, in Nederland. Tauber werd begeleid door een orkest leiding van Jack Bulterman. En deze versie werd geproduceerd door de vrouwelijke op opnameleider Riene Geveke. En op de bijkant stond het nummer Angelique. U hoort hem nu, de versie van Ronnie Tauber, met Rozen voor Sandra uit 1971 alweer.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 measure We hebben een beetje, het is zo een dag op.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 Voor hem die een halve lopen ook de kleine vergeet mij niet. Lieve kind tussen de bloemen dit zijn hart toch zo vlug kloppen. En hij moest daar wel gaan vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen. Toen hij haar een dag zijn vurige liefde en ging verklaren. Want toen dacht klinkt een pleintje dit duetje iedere dag. Ik heb mooie tulpen hier, zitten ja, en narcissen. Ze komen vers van de veilingen glissen. Dan heb ik rozen die rooien en bissen. Zeg het mijn bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor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 Zocht er een paard en ik sprong in het zadel, gaf het de sporen, ontvluchtte het al. Ik reed snel en verliet zo de buurten van het stadje El Paso, verliet zo de streken van Nieuw-Mexico. Was ik maar terug in het stadje El Paso, waar kon Maria mede met school. Het is heel gevaarlijk, maar het kan me niet schelen. Liefde is sterker dan angst voor de dood. Ik zadel mijn paard en ik ga er naartoe. De donkere nacht is mijn vriend. Misschien dat ik morgen een schot in mijn rug krijg. Dat is mijn loon en dat heb ik verdiend.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 Ze wilden me lynchen, ze schreven en schieten Vlug naar beneden, want ze knallen me neer Ik heb geen schijn van een dansen, en plots Een pijn in mijn zee. Val uit het zadel, maar bijt op mijn tanden Want daar beneden want Maria op mij en mijn liefde voor haar is onblustbaar, ik sleep mezelf verder. Gun me geen ogenblik langer meer rust. Zie alle dak en de schoorsteen, die rookt erbij. Langzaam mijn levenskaars uit wordt geblust. Bons op de deur en ik zak door mijn knieën. Maria doet open en schrikt van het bloed. Erwin naar armen terwijl ze mijn liefkoos nog een laatste stukjes en verlaat haar. Voor...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 Ja, je riep me met je ogen Ik keek je aan en kreeg een vraag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 Je hoorde de muziek van de Rob de Nijs met het werd Zomer. En daarvoor John de Mol met El Paso. En ook nog Helma en Selma met Ik heb een mooie tulpen. En de volgende artiest is Bobby Klein. Hij bent bekend als uh, Luutmoes, Moes. Geboren in Emmel in 1941. Hij was lid van dat Spencer-trio. In 1977 had hij een groot hit met Oude Bles En de bekant Buffalo Bill. En ook in 1993 Jodel Bobby en Cowboy Johnny.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 Ik ben toch je vrouw Dan ga ik Tot het eind Van de wereld Met jou Laat me nooit meer zo Huilen en blijf Bij me voortaan Want je weet Toch ik kan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 Het was vannacht weer bal. En straks in het café zingt iedereen weer mee. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olieshack. voel me rijk, rijk, rijk als een shake Lieve mensen, zat er in de grot maar bier. Dan was het nog veel leuker hier.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 Wit, geef ik mijn woord van trouw En dan ben ik heel mijn leven lang van jou Eenmaal smeden bij die band Dan sta ik gehuld in kant In het wit met bloemen in mijn hand God. Bye.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 Om gewoon mijn vader ze zongen als de nacht ergaat. Het is dus wie verwacht van mijn mora. Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen oh la la en oh En Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk.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 je uitgaan Ik heb er geefs op jou gewacht Maar zoiets kan ik niet uitstaan Dit had ik nooit van jou verwacht